NOS, NOS Langs de lijn, met Jack van Gelder Bijzonder, goedenavond Het hoge beroep van wielrenner Michael Rasmussen had vandaag zijn eerste zittingsdag Het draait allemaal om geld Rasmussen wil meer dan hij kreeg bij zijn ontslag Bijna 5 miljoen wil hij en dan zit hij nog aan de lage kant. If you ask around what uh, recent tour winners they have made over the years, I think it's probably on the low side. Net onszelf kwam vandaag bijeen in de voorbereiding op de oefenwedstrijd tegen Duitsland overmorgen. Het regent inmiddels afzeggingen aan beide kanten. De clubs waren al niet gelukkig met de Interland. Tot aan de winden stop gaat het gewoon drie keer per week gaat het door. En uh, dan snap ik wel dat mensen bij de club zoiets hebben van... Uh, moet nou uh, zo'n oefenpotje er ook nog tussendoor. Atlete Yvonne Hak werkt sinds kort samen met Frans Thuis. De man die uh, Ellen van Lange naar Olympisch Goud leidde. Ik wil met Thijs een nieuwe impuls aan haar carrière geven... en Thijs verwacht er echter niet veel van. Komend jaar niets, omdat ze uh, heel duidelijk gekozen heeft... om nu in één ruk haar studie geneeskunde af te maken. Wordt vervolgd. Straks een reportage. Verder nog aandacht voor je? Ja, zeker. De eerste skate-off in het seizoen. Jippie, we hebben er weer één. En dat was een WADA-congres. En dat ging natuurlijk over doping en de bestrijdingen van... tot elf uur is dit Langs de Lijn. Ja, je zou kunnen zeggen, eindelijk stonden ze dan tegenover elkaar... Marco Rasmussen en zijn voormalige bazen van de Rabo-wielerploeg. Inzet is de ontslagvergoeding die Rasmussen in 2008 kreeg toegewezen. Gio Lippens, goedenavond. Rasmussen goedenavond, kreeg destijds 700.000 euro, maar dat is kennelijk niet voldoende... Nee, dat vindt hij te weinig, want uh, hij vindt... en dan telt hij alles bij elkaar op wat hij had kunnen verdienen... als hij de Tour de France had gewonnen. En dan zegt hij, ik maak nog een voorzichtige schatting. Komt hij uiteindelijk tot 5,8 miljoen euro. Dat is het geld dat hij claimt van Rabobank. En dat is in wezen de inzet van het hele juridische steekspel... waar we vandaag met z'n allen getuigen van zijn geweest. Ja, wat was nou het belangrijkste gespreksonderwerp... of de leiding van Rabo wist dat Rasmussen in Italië was en niet in Mexico... Gaat het ouder? Dat verhaal. Dat, dat is het allerbelangrijkste verhaal. Rasmussen zegt eigenlijk al vanaf het begin af aan dat die hele zaak naar buiten is gekomen. Kijk, je moet je voorstellen, hij is op staande voet ontslagen op het moment uh, dat hij op het punt stond om de tour te winnen. Hij won etappe naar uh, de. Obisk in de Pyreneeën was de laatste berg. Heel Bechtel komt dat door, definitief. Ja, en uh, toen werd hij uit de tour gehaald door Theo de Rooij... Uh, de directeur van de Rabo-wielerploeg. En dat allemaal omdat hij gelogen zou hebben over zijn verblijfplaats. En nou ja, Rasmussen zegt, ik heb niet gelogen... want bij Rabo wisten ze precies dat ik niet in Mexico zat... maar dat ik uh, in Italië zat. En dat allemaal, nou ja, dat had een doel, uh, onder andere het ontlopen van de dopingcontroles, dat is tenminste het doel... dat wij er al met z'n allen van gemaakt hebben. Rasmussen zelf zegt, ik wilde met name de pers ontlopen. Ik wilde in die aanloop naar de toer geen drukte hebben. Hij zegt, bij Rabo wisten ze ervan, bij Rabo zeggen ze van niet. En toen heeft de rechter afgelopen juli in een tussenvonnis uh, besloten... dat Rabo maar eerst maar eens moest gaan bewijzen... dat ze er ook echt niet van hebben geweten. En dat is best een rare bewijslast die je dan krijgt. Want hoe kun je bewijzen dat je iets niet hebt geweten? Nee, dus de omgekeerde... uh, vandaag hebben we vijf getuigen gehad. Ja, om... ja omgekeerde wereld, hè? de wereld. ja. Uh, je valt ja, zo... omgekeerde wereld en vandaag heb je valt ze nu nou weg. Uh, gio. ja, ik ben er weer. je als bent het goed er is. weer. je bent er weer. oké. Okay. Uh, ja, het is de omgekeerde wereld. Laten we een heel even de zaak oppakken verder. Uh, zowel Breukink als Teodoroy uh, die gaven dus een verklaring. Ze wisten niet dat Rasmussen in Mexico zat. Dat was dus de kern van hun verklaring. Volgens Rasmussen had Breukink wel erg veel last van zijn geheugen. I'm surprised that uh, people have such bad memories. Wie had the worst memory? Uh, Breukink. He need to work on his. It's just, uh, it's remarkable uh, how how easy he, he things. Maar I, I remember that we had uh, contact multiple times. Both on uh, sms en by the phone. So, is lying or is just not telling everything? Like I said, maybe he just have a, has a lack of memory. Ja. Uh, hij zegt nogal wat Erasmus. Uh, Breukink ja. heeft dus uh, geheugenverlies. Uh, we hebben sms-contact, we hebben telefonisch contact gehad. Um, het is uh, totale onzin eigenlijk wat hij zegt. Maar ja, het blijft een ja tegen nee spelletje. Ja, ik, heb, uh, uh, bij die, ik hoop dat je me nu wel weer kunt verstaan. Want uh, ik denk dat de verbinding op dit moment weer eventjes uh, wat minder wordt. Versta je mij nog? Ik versta je nog goed. Maar nu ben je weer weg. Nee, Oké, okay, maar... Uh, ja. Inderdaad, in die rechtszaal. En uh, ja, hij mag uh, twee dingen mocht hij niet doen in die rechtszaal. Eén ding was uh, liegen, want hij stond onder ede, dus hij kon niet, uh, ja, niet de waarheid vertellen. Het tweede ding dat hij niet mocht doen, en dat werd hem ja, van tevoren wisten we dat ook, dat is dat hij zich niet mocht verschonen. Dus dat hij niet mocht roepen. Hier zeg ik niks over over dit onderwerp. Dat uh, betekende wel uh, dat hij altijd antwoord moest geven op de vragen van uh, de drie rechters die aan de andere kant van de tafel zaten. Uh, het enige wat hij wel kon doen, was uh, ja, zijn geheugen inderdaad. Uh, toch een klein beetje uh, laten vallen. En hij heeft, regelmatig heeft uh, Breukink wel geroepen... dat herinner ik mij niet, of dat herinner ik mij niet zo. En daar kom je toch vrij gemakkelijk ermee weg, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dan even over Theo de Roy. Uh, die wist dus niet dat Rasmussen in Italië was, gaat het verhaal. Maar dat ging er bij Rasmussen ook even niet in you, He's a guy that would know exactly how much money he has spent on every single rider uh, when the season's over in terms of hotels and traveling and so on and so on. So it's very unlikely that he would not know where one of the key riders for the, the tour would be for uh, four weeks. The strange thing is, he said, um, he sent you a fax, he didn't know exactly where he sent it to. He sent it to Italy? Yeah, uh, actually it was ten pages. Uh, and it was not only the graphic, it was actually very detailed um, because if I wanted to study, study graphics of the tour stages I could look on the internet. Uh, it was posted there since the middle of October. Um, so I needed the, the complete details so I could actually train the courses. And those ones he had to actively go and get and, and fax me ten pages. Um, Gio, jij zit in het wielrennen met jouw velen. Uh, ik ben een gewone, normale sportjournalist. Uh, ik probeer uh, iets uit te vinden uh, waar ik niet helemaal uh, duidelijkheid over krijg. Is het nou zo dat Rasmussen zegt... Breukink en de Roy wisten precies en hebben onder een hoedje met mij gespeeld... en wisten van het plan van doping en de hele rattenplan... en dus was het voor iedereen goed, maar ze willen zich nu dekken? Het was zo'n leuke vraag, maar we hebben weer geen contact met jou, geloof ik. Gio, je bent weg. Uh, zullen we even een plaatje tussendoor doen? Dan hebben wij direct uh... contact met Gio. een Pride was dat met King, maar als Gio Lippens weer hangt... nu aan een gewone telefoonlijn... dan weten we zeker dat die uh, lijn goed intact blijft... en dat we onmiddellijk met jou verder gaan. Ik had zo'n mooie vraag, Guillaume. Ja. ja, en ik kreeg geen antwoord. Ik denk, je bent het eindelijk van je leven een keer met me eens... dat je stil ervan bent, maar je was gewoon weg. Uh, het, het ging even over het volgende. Um, ik zeg, uh, eenvoudige sportjournalist ben ik. Jij zit in het wielrennen. Dus uh, ik, weet, ik begrijp er allemaal niet zo heel veel meer van... Maar kan het nou zo zijn dat Rasmussen uh, uh, een beetje in zijn hand wordt gezet op Reukink en De Roy dat ze wel degelijk wisten dat hij weg was, dat ze wel degelijk wisten dat hij met een dopingprogramma bezig was, maar dat zij nu uh, een soort schone handenactie uh, hebben voor zichzelf? Ja, niet zozeer voor zichzelf. Zelf, uh, het zal ongetwijfeld als dat al zo is, uh, zal dat ongetwijfeld te maken hebben met afspraken die zijn gemaakt bij Rabobank. Uh, want uh, het is natuurlijk niet Breukink zelf die uh, dat bedrag van 5,8 miljoen euro moet ophoesten. Nee. en ook niet de zelf. Het gaat natuurlijk om Rabobank. Nee, maar Rasmussen, maar Rasmussen voelt dat hij nu in zijn hemd staat. Die, die doet net alsof, uh, of misschien heeft hij daar ook gewoon 100% gelijk in. Iedereen wist ervan, dus dan moeten jullie doen ja. ook. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat. Ik, kijk, ik, ik wou dat ik wist wie van de, wie van de twee er echt gelijk had. Uh, uh, ik, ik denk dat de waarheid ook nog wel ergens een beetje in het midden zal liggen. Dat klinkt heel zwak. Maar kijk, Rasmus heeft natuurlijk wel wat op zijn, op zijn kerfstok. Rasmussen uh, heeft moedwillig die, die dopingcontroles omzeild. En heeft die whereabouts uh, verkeerd. Ja, ja maar was dat met medeweten van Rabo? Nou ja, dat is dus de grote vraag. En, en Rasmussen beweert bij Hoog en Belaag dat dat met medewerker was van Rabobank. Uh, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen van ja, het is een renner die in het nauw zit... en dan heel hard gaat roepen uh, dat iedereen ervan wist. Uh, maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vond het optreden... en dan met name het optreden van Erik Breuking vandaag nou niet echt heel overtuigend hoor. Want we, uh, daar waren we ook een beetje blijven steken bij de manier... Ja. waarop hij uh, iedere keer maar weer zei van ja, dat ben ik vergeten. Dat weet ik niet hoe dat toen gegaan is. Uh, Theo de Roy bijvoorbeeld vertelt een verhaal en ja, dat, dat ik vind ik toch wel een van de, van de, van de mooiste anekdotes dan met dit verhaal. Uh, die zegt van, uh, hij had op een gegeven moment een smsje gekregen van, uh, van Erik Breuk... met het verzoek om Michael Rasmussen de profielen van de bergetappes op te sturen. Midden juni, dus de periode dat hij in Mexico had moeten zitten. Hij heeft dat gedaan. Rasmussen kan dat nu gewoon terugvoeren uh, met, met, met bewijsmateriaal dat hij in handen heeft. Uh, met, met, met ja, hoe noem je dat, uh, papiertjes waarop staat... Dat dat naar zijn telefoonnummer in Italië toe is gestuurd, naar een fax in Italië. Wat zegt Roy nu? Hij zegt ja, ik heb dat gedachteloos gedaan. Ik heb er niet eens bij stilgestaan dat het een Italiaans nummer was. Ik heb gewoon het nummer gedraaid wat erbij hoort, uh, wat, wat ik had opgekregen. Daar moest het naartoe, dus dat heb ik gedaan. Maar. Dat komt niet helemaal geloofwaardig over, natuurlijk. Als jij ervan overtuigd bent dat jouw renner in Mexico zit, bij zijn schoonfamilie, dat hij daar zich voorbereidt op de toeren, dat hij daar traint. en je moet ineens een vak sturen naar Italië. Ja, dan, dan komt dat niet heel overtuigend over als je dan zegt: van, oh, dat, dat heb ik nooit gemerkt, dat heb ik van Giel, later gemerkt. Ik ben nu even de zittende rechter. Uh, uh, uh, het lijkt alsof er aan beide kanten heel moeilijk bewijs te halen valt. En het lijkt ja. alsof dan de rechter bijna in ogen van mensen moet kijken. om te denken: wie geloof ik en wie geloof ik niet. Of uiteindelijk gewoon toch het op een schikking moet aansturen. Uh, een schikking die blijkbaar dan hoger zal moeten uitvallen dan die 7 ton die, uh, die uh, nu aan Rasmussen betaald wordt. Dus er worden een beetje worden. middelen en er worden 3 miljoen. En, uh, dat uit, denk ik. Dat en ik uit, denk ik. Uiteindelijk moeten de leden van de Rabobank dat, dat uh, met hogere provisie gaan betalen. Nee, dat laatste weet ik niet. Maar ik ben het erg met je eens. Ik denk dat dat wel de indruk ook is die die drie rechters daar achter die tafel hebben. Want het is al een zaak een hoger beroep. Er komt overigens nog een getuige voorhoor. En dan gaat het om getuigen die worden aangedragen door Mikkel Rasmussen. Uh, waarbij hij overigens ook heeft gezegd dat hij zichzelf uh, waarschijnlijk zal uitnodigen. Want ja, zegt hij, als er iemand weet wat er allemaal gebeurd is in die periode, ben ik het zelf geweest. Maar daarnaast, mogelijk collega Renners van Rabobank, om maar eens een paar te noemen. Mogelijk een van de verzorgers bij Rabobank, die met hem meegegaan is naar de Pyreneeën naar een trainingstage in de aanloop naar die Tour van 2007. Dat soort mensen, die zouden wel eens gehoord kunnen gaan worden door uh, de advocaten van, uh, van Michael Rasmussen en door die rechters. En dat gebeurt dan midden december. Ja, en dan wens ik ze heel veel versterkt om uiteindelijk een uh, oordeel te vellen over deze zaak. Want het is, wat jij zegt, het, het, het, ja, het is bijna een onontwarbare knoop. Ja, nou, dat is uh, dan toevallig een van de weinige uitzonderingen in de wielrennerij op dit moment. Dat He? denk het wel, er gebeurt verder toch niks. Helemaal niks, dus wij gaan maar snel praten over voetbal. Dat voel ik me helemaal niet thuis. Hallo wel, slechts zes spelers, dankjewel Gio... van de Oranje-selectie verschenen vanmiddag op het trainingsveld. Het Nederlands elftal bereidt zich voor op de oefenwedstrijd van woensdag tegen Duitsland. Zestien spelers bleven in het hotel, enkele anderen melden zich geblesseerd af. Kortom. Er was veel meer pers dan dat er spelers en begeleiding was... daar uh, op het veld uh, van Quickboys en Katwijk. Maar Bas Stigler is er altijd. Uh, wat stelde het voor, zo'n training, Bas? Nee, ja, Jack, goedenavond, nou helemaal niks. Uh, want er staan inderdaad zes spelers op het veld. Drie keepers en drie veldspelers. Nou was er ook niet zoveel pers. Want het was wel bekend dat er uh, maar heel weinig mensen zouden zijn. En toen dacht het leeuwendeel van de pers... nou, dan ga ik ook maar binnen zitten wachten totdat het klaar is. Dus we zaten ook met, geloof ik, vier journalisten op het bankje, en de rest was er ook niet. Nee, nou ja, uh, Nigel de Jong, Emmanuelson en Affelay... die uh, hebben wat afwerkoefeningen gedaan op Vermeer. En die andere twee keepers, en dat zijn er nu Zoet en Krul... die stonden aan de andere kant. Maar ja. er was vrij veel staf, want ja, er moet wel een trainer mee... en Blind moet mee, en Kluivert moet mee... en dan moet de perschef mee, en dan en moet het, de masseur mee. En de spelersbus, want, de, de, spelers want de, <laughs> de tandem was net te klein. Nee. Ik hoop dat ze een uh, plaatsje hebben kunnen vinden in de spelersbus... Ja. Ja, dus het oogte wat kottig. Nee, maar het is jammer. Want uh, we hebben verleden jaar in november hebben we weliswaar de afstraffing gezien... die Nederland kreeg in Hamburg tegen de Duitsers. Maar toen stonden er nog, alhoewel bij Nederland... toen wel het een en ander ook ontbrak vanwege echte blessures... stonden er toch nog wat aardige teams. Het was een toch wat bijzondere avond. Uh, ja, woensdagavond. Nu heeft Van Persie zich dus afgemeld. Uh, we hebben dus al een lijst. Ter heeft zich dus ook nog afgemeld. Vijf Lens man Narsing. Ja, Lens Narsing. Nou ja, noem ze allemaal maar op. Uh, er zijn vijf man bij de selectie geroepen. Zijn die al gearriveerd eigenlijk? Uh, bijna allemaal, behalve uh, Bas Dost. Mm -hmm. uh, die moet namelijk naar de tandarts Tuurlijk. nog. Ja, nee, zeker. zeker. <laughs> en uh, bedoel, ik bedoel, wat moet, dat moet. En ik weet niet hoe het er met zijn gebit voor staat... maar <laughs> ik denk dan meteen, dat geeft ook wel aan dat het een oefenwedstrijd is... Want ik denk dat als dit de WK-finale zou zijn geweest... dat hij de tanden zou hebben gebeld. Nee. En gezegd, kom even wat later. Maar nou ja, misschien dat iemand tegen hem zei, hoe heet u? Toen zei hij dorst, toen zeiden ze, denk, dan heb je wat met je tanden? Want als je dorst hebt, moet je gewoon naar de bar. Maar goed, jij sprak met John Heitinga over klonen... klonen over kleine en grote pijntjes. Waarom kan ik nooit serieus bij jou zijn? Laten we daar even naar luisteren. Heb jij niet een klein pijntje ergens? Nee, dat is grappig. Die vraag kreeg ik net ook. Nou ja goed, als voetballer heb je altijd wel links en rechts wel wat pijntjes. Alleen ik uh, ben fit. Meestal als je een klein pijntje hebt en er wordt geoefend. Dan zijn er heel veel spelers die zeggen nou, ik geloof het wel even. Ja, maar ik neem aan de jongens die zich afgemeld hebben dat ze ook echt geblesseerd zijn. Want ik denk dat de meeste jongens wel met een klein pijntje kunnen spelen. Maar toch, uh, bij een oefenwedstrijd zijn er altijd wel meer die niet komen dan bij een echte wedstrijd. Zo is het ook. Ja, dat is een, uh, dat is een feit. Ik denk dat je... Uh... Ja daar een punt heb. Alleen uh, wat ik al aangeef denk ik die jongens die zich afmelden ook echt geblesseerd zijn. Toch uh, is het misschien wel een aardige discussie, Bas. Er wordt uh, al over gesproken, of er is al over gesproken... dat de augustuswedstrijd voor de competitie eruit uh, gaat. Op verzoek Die gaat van, eruit. van ja, de ja. clubs. Uh, dan wordt er gezeurd over november. Want dan zit je net ook weer met Europa League, Champions League... drukke competitie. Uh, nou, dan gaan we naar het voorjaar. Dan krijg je de wedstrijden van maart en april. En dan roept iedereen... nu zitten we in de eindfase van de competitie. En de grote clubs zitten dan ook nog in de Europese competities. Het interlandvoetbal blijft een struikelblok dus. Ja, omdat uh, het geld komt bij de clubs vandaan. Uh, en die bepalen dus, want wie betaalt, bepaalt uiteindelijk. En die hebben dus vrij veel macht. Nou ja, dat is geen nieuws, maar die macht wordt nu steeds meer uitgeoefend. Vroeger waren toch de bonden nog wat machtiger in ieder geval in het gevoel. En toen namen ze het allemaal maar voor kennisgeving aan. En dat gebeurt dus steeds minder. En je weet hoe het gaat. Als je één steentje loswrikt, dan is het daarna veel makkelijker... om het volgende steentje ook los te wrikken. Ja. Um, Morgen is persconferentie van Van Gaal. zal ongetwijfeld gevraagd worden van of hij wat in deze wedstrijd ziet. Wat denk je dat hij antwoordt? Nou, ik denk dat dat zei van Marwijk ook altijd... die is blij met ieder moment dat hij kan oefenen. Dat begrijp ik wel. Want je hebt als bondscoach niet zoals een clubtrainer... elke dag die mogelijkheid. Um, en ik denk toch, ondanks het feit dat er bij het Nederlands zelf natuurlijk wel een paar gerenommeerde namen niet meedoen. En zeker bij de Duitsers ook. Want vergis je niet, daar hebben ze nog meer afmeldingen eigenlijk. Ja. Uh, dat, dat ze toch maar ja, deze wedstrijd aangrijpen... om te zien waar je staat, zoals dat zo mooi heet. Want het is natuurlijk, ondanks het feit dat het bij die Duitsers... en Schweinsteiger niet meedoet, en Boateng niet, en Kroos niet... en er kwamen vandaag Euziel en, Kloosje. en Kloosje bij. erbij... Ja. is daar toch nog steeds een heel goed elftal. Er lopen ook een paar jongens in rond waar wij nog nooit van gehoord hebben. We dachten van Jung, van Frankfurt, verdediger. <laughs> een paar Jammer. jongens van Schalke nog opgeroepen die er niet heel vaak bij zitten. Noise is volgens mij voor het eerst zelfs erbij... Uh, Draxler zit er nu bij, Holtby. Holtby ja. nog, nog twee jongens van Dortmund, Bender en Gundogan. Die kennen we dan van de Champions League, maar dat zijn niet vaste internationals. Nee, maar het is wel leuk. Kijk, ik denk dat voor Van Gaal, en misschien dat hij dat morgen niet zo nadrukkelijk zou roepen... gewoon lekker is om die a die jongens bij elkaar te hebben... en ook gewoon meer met nieuwe jongens uit te kunnen proberen... en ook misschien met name te zien wat, wat hij niet wil in de toekomst. Jawel, en Duitsland, kijk, ik denk dat je beter tegen, laten we zeggen... een soort uitgekleed Duitse elftal kan spelen dan tegen Hongarije... Uh, want dan denk ik toch dat dat B-elftal van Duitsland sterker is. En het is, het, het is evengoed wel een aardige test. Ja, en het meest opmerkelijke, uh, die is er niet, Jantje, Pietje, Klaasje... Uh, bij Nederland en Duitsland. Uh, en dan verwacht je, nou, dan zal Robert er ook wel niet zijn. Maar die is opeens weer fit. Die heeft weer twee volledige wedstrijden gespeeld na een liesblessure. En hij zegt er zelf het volgende over. Het lichaam laat het toe, dus ik uh, ben blij dat ik er weer ben. Ja, Want het is het steeds? Hè? Een paar weken geleden was je bij Sven Kramer op bezoek. En toen leek het wel alsof het maanden nog ging duren voordat je weer fit was. Ja. En amper een week later speelde je weer. Nou ja, maanden. Uh, de situatie was op dat moment heel onduidelijk. En uh, uh, ja, het was niet, echt, uh, was niet echt te zeggen van wanneer ik nou weer zou kunnen gaan trainen of spelen. En uh, dat kon vrij snel gaan. Dat kon een kwestie van dagen of weken zijn. Maar, of, of, of een week zijn. Maar dat kon ook nog wat langer duren. En, nou ja, gelukkig. Uh, ja, duurt het niet zo lang. Nee, maar zit alles nu weer op zijn plek of is het nog steeds een beetje hangen en wurgen? Nee, op zich zit alles op zijn plek. Ik zit goed in mijn vel en uh, nee, als het goed is, uh, ja, functioneert alles, ja. Hoe kan dat dan? Op Het ene moment is het niks en dan ineens speel je gewoon alles weer. Ja, nou ja, uiteindelijk moet ik zeggen is het ook wel verrassend snel gegaan hoor. En, uh, Um, had ik ook niet verwacht dat ik, dat ik zo snel weer zou spelen. Uh, maar goed, het was gewoon ook inderdaad, uh, denk ik ook, dat had het met de blessure te maken, dat het gewoon een kwestie van, van een zenuw was. En het was niet, kijk, op het moment dat jij een spierblessure hebt, dan weet je van nou, ik ben er vier of zes weken uit. En in dit geval was het allemaal een beetje ja, moeilijk te verklaren wanneer, um, ja, wanneer die, die, die zenuw zeg maar, weer tot rust kwam. En waardoor ik, um, ja, waardoor ik gewoon weer kon gaan trainen. En die is nu rustig en nu is alles voor elkaar. Ja, hij is. Uh, hij is heel rustig, ja. Nou, dan komt de mensen tegen Duitsland aan en dat denk jij? Dan denk ik lekker potje. Ja, vinden ze dat in Duitsland ook eigenlijk? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat voor Duitsland... Um, uh, dat Nederland ook een heel aansprekend, aansprekende tegenstander is. En, um, het ja. regent wel afzeggingen daar ook. Ja, er zijn wel wat afzeggingen, ja. Maar... Uh, ik denk dat Duitsland nog steeds een heel goed helft te loven houdt. Ja. Omdat je ook wel daar hoort: van, moeten we nou alweer een Oekfenster spelen nou, en weer tegen Nederland? Kijk, weet je wat het is? Je hebt daar natuurlijk verschillende belangen en, en, en dat snap ik helemaal. Ik bedoel, als je ook nu ziet de fase waarin je zit. Um... Met al die, die, die, die, die, die wedstrijden met Champions League, Pekenwedstrijden, Competitie. Het gaat voor ons ook nu uh, bij Bayern ook. Tot aan, uh, tot aan de winterstop gaat het gewoon drie keer per week gaat het door. En uh, dan snap ik wel dat mensen bij de club zoiets hebben van. Uh, moet nou uh, zo'n oefenpotje er ook nog tussendoor? Heb jij dat ook? Um, nee, dat heb ik niet. Nee, want ik, um, um, ja, ik vind het gewoon altijd heerlijk om hier, hier te zijn en voor Nederland zelf te spelen. En, uh, wat dat betreft uh, ben ik gewoon een liefhebber en uh, ja, kijk ik uit om, om woensdag uh, ja, gewoon een lekker potje te spelen. Ja, het gaat dan tegen Duitsland. Zit er nog iets van revanche ook bij of, of zoiets? Nee, revanche niet, want ik vind dat wij natuurlijk nu als je dan een plaatje natuurlijk over het EK, maar. Um, ik denk dat wij nu uh, een nieuwe weg zijn ingeslagen. We zijn met, met veel nieuwe spelers, nieuwe staf. Uh, en ik denk dat wij op dit moment gewoon een, een, een ploeg zijn die, ja, die, die, in, die in een ontwikkeling zit. En dat wij ons nog, nog veel kunnen verbeteren. En ik denk dat wij ook uh, dat, dat, dat die wedstrijd tegen Woensdag, of tegen Duitsland woensdag, dat is gewoon voor ons een, een hele serieuze test. Want dat is natuurlijk wel even een ander kaliber dan een um, Roemenië of een Hongarije. Dit is een tegenstander van wereldformaat. En dat zijn nou juist de wedstrijden waarin wij ons um, ja, als ploeg zijn uh, kunnen, te, kunnen meten. Ja. Kunnen meten, kunnen tonen ook. Uh, want uh, Robbe is dus een van die spelers die in de Bundesliga speelt, Bas. Uh, ik denk dat er toch ook wel wat prestige voor dat soort jongens uh, op het spel staat. Ja, met de hoofdletter P, denk ik. Uh, en ik, ik proefde overigens, want het verbaasde mij een beetje... dat Robben zei van, er is niet zoveel revanche. Uh, ik proefde juist met de mensen die ik gesproken heb vandaag wel... dat dat het geval was. Dat ze nou juist wel willen laten zien... omdat je twee keer eigenlijk door Duitsland wordt weggespeeld. Want op het WK klinkt 2-1 van, het gaat nog wel. Maar dat was natuurlijk niet zo. Nee. Uh, en, en dat ze wel willen laten zien dat ze wel iets meer waard zijn... dan wat ze in die laatste 180 minuten hebben laten zien. Dus ik... Nou ja, wel echt prestige, dat staat wel op het spel. En dus echt niet alleen voor die jongens die daar spelen. Nee. Uh, wel meer. Want ja, uh, je hebt het verhaal van Van de vaart gehoord, neem ik aan. Die nog een weddenschap uh, met de doelman van Haas-Vouw heeft afgesloten. Die Atler zit er nu weer een keer bij. Ik geloof dat degene die de weddenschap verliest... in het shirt van het nationale elftal van de andere op de training moet verschijnen... of achter het stuur moet terugrijden naar Hamburg. <lacht> dat is het flauwe kul. Dus het, het, volgens mij leeft het best. Ik hoop het. Want anders is twee keer drie kwartier met heel veel wissels niet door te komen. Dus laten we er in godsnaam op hopen. Um, dan even over Klaas-Jan Huntelaar. Um, hij speelt er weer een tijd voor, uh, voor Schalke. Hij weet ook dat de Duitse bondscoach veel verse krachten kracht heeft moeten oproepen... omdat er ook bij onze oosterburen dus nog al wat afzeggingen zijn. Ja, dat is wel zoals vaker in een wedstrijd die uh, een oefenwedstrijd is. Tussendoor, er zijn uh, normaal gesproken wat meer afzeggingen dan, uh, dan uh, een normale wedstrijd. Is dat niet het hele verhaal van deze wedstrijd? Dat uh, het allemaal weer tussendoor is. Champions League, uh, Europa League, competitie, beker. En dan komt deze wedstrijd er nog een keer tussendoor fietsen? Ja, natuurlijk. Uh, ik denk dat we, tenminste als ik naar mezelf kijk, dat ik... Uh, Vanaf uh, pf, september uh, uh, elke, uh, elke keer ook door de week heb gevoetbald. Dus uh, het is wel druk in de klant, ja. Word je daar dan beter van of niet? Nou ja, je hebt soms ook wel eens een wedstrijdje... Wat je, dat je misschien nog niet helemaal uh, uh, topfit hersteld bent. Maar uh, uh, normaal gesproken vind ik het wel lekker om in zo'n ritme te komen. Wat is nou een hele interessante wedstrijd voor jou? Ik vind elke wedstrijd interessant. Nu weet je zeker dat je speelt, eindelijk eens een keer... Nou nee, weet je niet zeker hoor. Ik heb nog geen opstelling gehoord. Dus, uh... Dat kan nog bijna niet anders. Ja, misschien weet jij het zeker, maar uh, ik weet er niks. Dus... Ik, ik weet het zeker. Wat wordt dat dan voor wedstrijd? Wordt dit een typische oefenwedstrijd? Of zit daar ook nog wel sentiment bij wat wij allemaal uh, denken en hopen? Als ik voor mezelf spreek, uh, tegen Duitsland is het toch altijd iets speciaals. Dus uh, uh, ja, het zijn leuke wedstrijden om te spelen. Uh, is dat omdat je Nederlander bent of is dat ook omdat je in Duitsland speelt? Ja, beide. Omdat je een Nederlander bent. Uh, Nederland-Duitsland is van, van oudsher natuurlijk wel een beladen wedstrijd. En, uh, uh, ik speel in Duitsland, dus ik ken, uh, ken veel Duitsers. Uh, ook van de nationale ploeg zitten een paar Schalke-jongens bij. Dus, uh, Vier toch? Ja, altijd leuk om te verslaan natuurlijk. Je hebt die mensen natuurlijk al gesproken de afgelopen week allemaal. Ja, we waren hier met de competitie bezig, maar uh, uh, ja, we hebben er wel een klein beetje over gehad. Hoe ziet de dag vanmorgen eruit Bas? Uh, besloten trainen in de arena, kwart over twaalf. Dus daar zien we nog. En nog een persconferentie van de Bondscoach, overigens. Aan het eind van de middag. Ja, half vier. Ja, en we mogen de apparatuur van Gio lenen. Ja, ja dat is voor heel weinig te koop. <laughs> Geef je vier tellen vooraf. Ja, één, twee, drie, vier. Ja, de eindredacteur is het absoluut niet met me eens. Maar we moeten door met sport. Hij wilde graag deze plaat helemaal tot het einde horen. We moeten door. Het schaatsseizoen is nog maar nauwelijks begonnen... of de eerste skate-off komt eraan. Rian Ket, Thomas Krol, Pim Schipper en Lucas van Alve rijden woensdag een skate-off om het laatste ticket op de 1500 meter... voor de komende wereldbekerwedstrijden te bemachtigen. En met name bij Rian Ket is dat slecht gevallen. Goedenavond, Rian. Goedenavond. Eh, waarom is het slecht gevallen? Je ziet het niet zitten. Nee, ik zie het niet zitten, omdat uh, ik en Thomas beide op een vierde plek zijn geëindigd. En dat geeft volgens uh, de selectienormen van de KNSB geeft dat recht op deelname aan een wereldwerke wedstrijd. Maar wat is er dan gebeurd? Uh, waarom opeens dan toch die vierde man en die derde ja, man kijk, ook? Koen Verwij heeft, uh, heeft Pim Schipper gedisqualificeerd. Koen Verwij heeft de snelste tijd van de dag gereden, 1,45-7. Uh, disqualificeerde zichzelf omdat hij Pim Schipper hinderde. Uh, Pim Schipper reen eind, werd uiteindelijk zevende, een eindtijd van 1.48.2. Uh, en de KNSB heeft besloten om Koen Verwij aan te wijzen. Dat betekent dat Koen als eerste Nederlander wordt afgevaardigd naar de Wereldbekers met zijn tijd van 1.45.7. Nou, dat vind ik meer dan terecht. Koen Verwij heeft een geweldige 1500 meter gereden, gereden en die hoort dan gewoon thuis op die Wereldbekers. Dat neemt niet weg dat er na het volgende gebeurt dat hierdoor Thomas en ik op de vijfde plek komen te staan. Allebei precies dezelfde tijd gereden. En uh, dat levert natuurlijk een probleem op. Thomas en ik hebben daar in goed overleg besloten, dat, uh, of met elkaar in onderling overleg besloten, dat Thomas de eerste wereldbeker in Heerenveen zou rijden als oplossing voor dit probleem. Ik de tweede wereldbeker in Kolomla. Uh, in en voor de derde wereldbeker zouden we gaan kijken wie het snelste was van de twee wereldbekers. Dat hadden jullie onderling afgesproken. Dat hadden we onderling afgesproken, zoals ook de KNSB op de duizend meter doet. Want daar heb ik hetzelfde probleem gehad. Daar werd ik eindig als vijfde, op z'n nieuw met Michel Nul op de duizendste gelijk dezelfde tijd. En daar hebben we ook die afspraak gemaakt. Dus helemaal, dus het is in onderling overleg. Dat, dat, stel, dat wil de KNSB ook graag. Dus, dat jij, dat zit, doen. dus jij zit met name met je mug. Ja, ik, ik snap niet waar Pim Schipper vandaan komt. Dat is, uh, dat is iets dat lijkt wel iets uit de hand de hoge hoed van Jack Ory onder een of andere dwang. Want uh, de reglementen schrijven gewoon zijn heel duidelijk hierin: Is dat op het moment dat je ge gehinderd wordt. Dus een, uh, iemand anders disqualificeert zich en die hindert jou in de race. Dan bestaat de mogelijkheid dat je gewoon een resgate krijgt. Die je kunt overrijden. Nou, van die mogelijkheid heeft Pim Schipper geen gebruik gemaakt. En dat is heel vervelend voor Pim. Want ik vind Pim eigenlijk het allerbeste. Ik snap ook heel goed dat Pim dit doet. Alleen het is gewoon... ...de reglementen schrijven voor dat je een re kunt rijden. dan heeft hij geen gebruik van gemaakt. En dan blijft hij een tijd staan waarmee hij zevende is geworden. En je, je ziet nu ineens dat Pim Schipper en Lucas van Alve ineens erbij worden gehaald. Ja, en waar vandaan? Die jongens hebben we er allebei afgereden, Thomas en ik. En nu moeten wij opeens een nieuwe wedstrijd gaan rijden... Terwijl Thomas en ik beide sneller zijn geweest afgelopen zaterdag. Nou zeg ik iets heel simpels. Hè? Ik heb jarenlang atletiekverslaggeving gedaan. Er zijn de trials. Als op een gegeven moment iemand een, een topkandidaat bij de Amerikaanse trials een valse start maakt... is hij eruit, kan hij niet mee bijvoorbeeld naar de Olympische Spelen, ik noem maar wat. In dit geval ja. wordt wij disqualificeerd. Waarom mag hij dan toch meedoen? Omdat hij de snelste tijd heeft, maar hij is gedisqualificeerd. Ja, kijk, daar, daar, daar, daar hebben we met KNSB-atleten en of en trainers goed over in overleg... dat we één aanwijsplaats in alle tijden houden... Het idee is om zoveel mogelijk medailles te halen op kampioenschap. En het gaat niet om nationale kampioenschappen, maar om internationale toernooien en daar medailles te halen. En met een tijd van 1.45.7 is Koen gewoon een kans hebben om, om een wedstrijd te winnen. Dat zou gewoon heel onverstandig zijn om die jongen niet uit te zenden. Dus dat kan ik echt begrijpen. Daar had ik eerst natuurlijk wel wat problemen mee... omdat je zit dan in emotie van na zo'n wedstrijd dat je denkt, ja, Koen heeft zich gedisqualificeerd. Eigen schuld, dikke bult. Maar ik kan het wel begrijpen dat ze hem aanwijzen. Hij is gewoon echt veel beter dan de nummer twee... Kjeld die nationaal kampioen werd. Hij was een seconde sneller. En dan nu, wat kan je doen? Nou, ik heb, uh, heb verzoeken ingediend bij de KNSB-verschillencommissie... Uh, en als Sp sporter spreek ik namens mij daar om uh, nou, deze, dit, dit geschil, dit hier dit wil ik voor de geschillencommissie brengen. Ik ben het niet eens met de uitspraak van de selectiecommissie van de KNSB. En ik ga dat tegen in beroep. Dus ik heb dat verzoek vandaag ingediend en ik hoop zo snel mogelijk daar een antwoord op te krijgen. Dat betekent dat ze als ze morgen niet bij elkaar komen, dat je gewoon woensdag sowieso moet schaatsen. Maar gaan ze morgen bij elkaar komen? Hoe groot is de kans? Ja, daar, daar ga ik van uit. Kijk, het lijkt me heel raar als ik woensdag moet rijden en uiteindelijk zal blijken dat de uitslag... Uh, het zou zijn dat, dat wij winnen en dat, dat, dat het voorstel van de KNSB van tafel wordt geveegd En dat lijkt er op, aan alle kanten verhoord van iedereen dat ze zeggen, wat is dit voor een ongelooflijk rare oplossing. Het is gewoon een wedstrijd geweest. Er is een hele duidelijke uitslag. Uh, Thomas Kool en ik zijn beide vierden geworden. De KNSB gebruikt zijn aanwijsplaats voor koemvrij... Thomas en ik kunnen het onderling heel goed oplossen en uh, Pim Schipper maakt geen gebruik van zijn rescape mogelijkheid. Dus er is gewoon geen, er is geen ander speelveld dan dat Ari Koops, wat Arie Koops uh, ineens noemt. Dat speelveld bestaat helemaal niet, dat heeft de KNSB zelf gecreëerd. Ik wens je sterkte en als het allemaal morgen niet tot uh, een akkoord komt, uh, dan schaats je ze gewoon allemaal vanaf woensdag. Dan ga ik zeker mijn best doen om iedereen aan eraf te rijden. Het is Absoluut. zo lekker. Het schaatsseizoen is begonnen. De skate ja. en de geschillencommissie. Yes! Ach, heel jammer, ja. Dank je wel, Rian. Hoi, succes. We gaan weer verder met voetbal. NEC won zaterdag in een aantrekkelijk duel met Heracles Almelo... pas zijn eerste thuiswedstrijd. En toch is de club uit Nijmegen bezig aan een heel goed seizoen. De club uit Nijmegen verloor de laatste vijf wedstrijden niet... en staat nu kort achter Ajax en Feyenoord op een keurige zevende plaats. Zondag hebben we dan ook nog eens een keer de beladen derby... tegen de grote rivaal Vitesse. Verslaggever Richard van der Maan. nam vanochtend een kijkje bij de training... en maakte de volgende bijdrage. NEC is in de eredivisie niet een club die direct in het oog springt of regelmatig in de spotlight staat. Onrust komt er nauwelijks voor. Het beleid kenmerkt zich door financieel doordacht en voorzichtig ambitieus. En ook de prestaties zijn al jaren vrij stabiel. Geen degradatie zorgen, maar ook geen uitschieters naar boven. Sinds de nederlaag uit bij Feyenoord eind september heeft NEC echter serieus de weg omhoog ingeslagen. Vindt ook verdediger Michel Breuer. Nou, wanneer je zo dicht bij, uh, bij Ploegers als Ajax en Feyenoord staat, dan doe je het als NEC natuurlijk uh, heel goed. En uh, ja, de laatste weken uh, nou, ook, ook veel wedstrijden gewonnen. Moeilijke wedstrijden gewonnen ook bij Groningen en uh, AZ uit. En, uh, ja, dus dan pak je veel punten en dan, uh, dan stijg je op de ranglijst. Dus ik denk dat we, dat we goed bezig zijn. De derby van zondag tegen de grote rivaal Vitesse. Altijd vol sentimenten en emoties, altijd beladen... en voor de supporters van NEC de wedstrijd van het jaar. Vanochtend op de training in Nijmegen was Vitesse het enige onderwerp van gesprek. En bij een aantal is de aversie enorm. Van mij moet je verdwijnen, en middenkijt. Zitten we hier nog verlegen. Eerst het het wagen in kapot gemaakt... Toen worden de graasje op NEC weg hebben. Het werd FC Gadeland, dat was, was alles. De enige betaalde voorzitter was ook nog. Toen die van de Brom met zijn jokkerij bij Den Haag. En nou met reis, PSV betaalt de hele kuur voor hem daar. Die willen gaan tekenen. En er zitten in één keer die schwoesels weer. Dat is zo schandalig. Kom eens, dat is geen vereniging. Nee, nou, echt niet. Nee, daar hoef je niet trots op te zijn hoor. U kunt zich ook gewoon concentreren op het succes van NEC. Want ja, het goed. natuurlijk. Ja, maar ik heb... Ik heb ik heb bijna net zoveel schrik van een nederlaag van die zwoestels... als van een overwinning van die NIC. Maar het was uh, zaterdag... Heeft u nu niet zoveel plezier dit seizoen? Nee, maar dat komt nog wel. Dat komt nog wel. Dat begint zondag nou. Dan, je, je hoeft maar zes punten in te lopen. Hè. Dus uh, we hebben al eens een keertje dertien punten achtergestaan. zijn we zes punten voorsprong geëindigd. Want de laatste tien seizoenen... zijn we acht seizoenen boven het kapitaal dan van hen geëindigd. Want die man, die Jordania, die, die, die had geen piek te maken, hoor. Komt allemaal van dingen af, van of iets. Ja, echt. Oeh, een heleboel lijk. Zet dat de rivaliteit ook nog extra op scherp? Dat er bij Vitesse zoveel geld in wordt gepompt. Dat het uh, daar nu ook zo goed gaat, misschien? Ja, dat speelt zeker, dat speelt zeker mee. En uh, dat, dat maakt de rivaliteit alleen maar nog groter. En misschien voor ons nog wel leuker. <laughs> Dat, uh, ja, omdat het zoveel geld... In... Maar dan om er tegenaan te schoppen? Om er tegenaan te schoppen en te zeggen en te zanigen. Uh, je, je moet altijd een rivaal hebben om tegenaan te zeiken. En, uh, nou, de Vitesse is een heel goed voorbeeld daarvan. Het uh, <laughs> is een mooie club om tegenaan te zeggen. <laughs> en zo is de toon alweer gezet. Het is een wedstrijd waar de fans al maanden van tevoren naar toe leven. En als het dan zover is, kunnen ook de spelers er niet meer onderuit. Zo merken Breuer en Van der Velde. Ja, ik merk het aan alles. Aan, aan de buren, aan de mensen in de supermarkt. Iedereen is er echt mee bezig en... Uh... En wij ook natuurlijk. En, uh, het leeft hier enorm. En, uh, ja, het is natuurlijk een hartstikke mooie wedstrijd. Ook. En, uh, voor de support is een van de belangrijkste, denk ik. Sowieso, wanneer je hier komt, dan, uh, nou, dan heb je al snel door... dat de wedstrijd uh, ja, tegen Vitesse, dat dat er een is, die, uh, ja, die leeft gewoon enorm. En uh, dat er heel veel uh, ja, emotie omheen hangt. Dat, uh, ja, dat merk je eigenlijk bij, bij mensen buiten de club. Maar ja, de spelers hoor je toch ook wel van... Uh, dat, is gewoon, uh, dat is echt wel bijzonder, zo'n wedstrijd. Neem je dat mee als speler, denk je? Ja, nou niet, uh, niet... Voel je het? Ja, je voelt het wel. Misschien, uh, ja, zoals de supporters uh, ja, in het veld wil je toch altijd wel een beetje de beheersing houden natuurlijk. Dat moet ook wel. Uh, maar je neemt er natuurlijk wel wat van mee, want uh, ja, er is meer aandacht. En een sfeer. Uh, ja, er hangt ook een andere sfeer in het stadion bij zo'n wedstrijd. En dat, uh, nou, meestal uh, ja, krijgen dat de spelers gewoon wel wat van mee. Dus dat, uh, daar nemen we iets van mee, ja. Vitesse NEC is zondag om half 1 in de Gelderdoom. Vorig seizoen werd het 0-1. Vitesse is dus gewaarschuwd. Een heel ander onderwerp, de World Anti-Doping Agency, het WADA... wil het opsporen van dopingzondaars niet meer aan internationale bonden alleen overlaten... maar vindt dat het zelf meer mogelijkheden moet krijgen om dopinggebruikers op te sporen. Dat heeft het hoofd van de WADA, John Fay, tegenover de NOS gezegd in Parijs. Ik praat erover met Kees Jonkind. Goedenavond, Kees. Goedenavond. Je hebt met Vee gesproken. Waarom wil men zelf meer mogelijkheden hebben om dopingzondaars op te sporen? Nou ja, omdat ze toch wel inzien dat ze erg machteloos staan. De wa het ware is eh, het wereld-antidopingagentschap, maar het is eigenlijk een tijger zonder tanden. Zij faciliteren en zij bepalen zeg maar, de, de spelregels van waaraan de bonden en de sporters zich moeten houden op het gebied van, uh, van doping. Maar eigenlijk, uh, als iemand zich er niet aan houdt, ja, zij kunnen uh, niet zoveel. Dat moeten dan de bonden en de... ...antidopingagentschappen per land moeten dat dan oplossen. En als dat niet gebeurt, dan staan zij machteloos. Dus dan weten ze wel iets over een sporter... ...maar als de betreffende bond niet adequaat reageert... ...dan gebeurt er eigenlijk niks. Nee, maar zolang die bonden uh, zoiets hebben van... ...ja, allemaal goed en uh, we doen dat niet... ...dan kan een waara roepen wat het wil, hè? Ja, dat, uh, ja dan staan ze machteloos van. En hoe zie jij dat? Denk jij dat er een omslag gaat komen... Nou, kijk, het eh u, u, dus, uh, het, het anti-dopingagentschap van Amerika, ja. die heeft laten zien dat als je maar uh, de juiste tools hebt dat je zo'n heel uh, geraffineerd uh, netwerk van Lens Armstrong toch kan ontrafelen. En uh, de Amerikanen die hebben een soort van status aparte. Die hebben uh, namelijk mensen onder, uh, onder Ede kunnen uh, horen. Maar dat kan het waren zelf helemaal niet. Dus uh, ja, dan, dan heb je helemaal geen middelen om, om uh, sporters zeg maar onder druk te zetten. Of uh, ja, de mensen kunnen gewoon blijven liegen. En dat kon in dit Amerikaanse geval natuurlijk niet van Armstrong. En dat hele Armstrong geval heeft... Uh, ja, het WADA wil dan inzien dat je eigenlijk veel strengere maatregelen moet kunnen treffen tegen sporters om uiteindelijk de waarheid boven tafel te krijgen. Ja, laten we even naar de WADA baas John V luisteren. Hij pleit dus voor grotere samenwerking tussen opsporingsdiensten. You can't catch cheats simply by taking samples and sending those samples to the laboratory. You have to be far more intelligent in your approach. You have to work with other agencies such as law enforcement agencies. Uh, you require intelligence, you require assistance from many people, including athletes who may be prepared to indicate where the source of supply of the prohibitive drugs are, uh, and uh, all of those things we are developing more than uh, was the case when we first started. Uh, we're better. Uh, at the same time, we haven't solved the problem. There are still cheats out there. Ja, hij zegt dat er nog steeds uh, problemen zijn, er worden nog steeds, uh, uh, zijn nog steeds dopinggevallen, er wordt nog steeds bedrogen. Maar wat we nodig hebben is dus een, een nadrukkelijke samenwerking tussen heel veel instanties... om het uiteindelijk uh, schoon te krijgen en met elkaar tot een goed resultaat te, krijgen, uh, tot, uh, te komen. Uh, het gaat er dus eigenlijk gewoon om waar er moet meer macht krijgen om de strijd tegen doping aan te gaan. Ja, precies. Maar hij, hij gaf mij een voorbeeld. Uh, er was een, uh, een verdenking tegen een Keniaanse uh, atleet... En hij is toen zelf naar Kenia gegaan om dat te bespreken met de autoriteiten daar. Dus het Nationaal Olympisch Comité van Kenia en ook de Bond. En hij heeft precies verteld wat er gevonden was en dat ze er iets aan moesten doen. Maar zij deden dat gewoon niet. Ja, en dan, hij zat met de handen in het haar. Want ja, als zij het niet doen, hij kan het niet. Dus uh, dat is weer zo'n voorbeeld van wat, dat ze denken, ja, we hebben iets, maar ja, uh, uh, er gebeurt niks. gaat weer in de overbod. Ja, ja, en dat eigenlijk is ook met Armstrong gebeurd. Want uh, een paar jaar geleden heeft de WADA al tegen de UCI gezegd van, uh, dus de internationale uh, wielenunie van uh, in uh, Parijs in een dopinglab daar, uh, daar, liggen verdachte plasjes van Armstrong. Uh, Doe er wat mee. En dat hebben ze toen niet gedaan. Zeer. Ja, tot grote frustratie van de Waba natuurlijk. Ja, soms denk je men heeft boter op het hoofd. Soms denk je eh, men is erbij gebaat om eh, bedrog te laten zegenvieren nog steeds. Eh, het betekent overigens dat de hele situatie dan omgegooid moet worden... en dat met name de antidopingcode waarmee de internationale sportbonden hebben ingestemd... aangepast zou moeten worden. Ja, en uh, Vee zei in het interview dat, um, dat dat op zeer korte termijn zal gaan gebeuren. Hij had het over eind volgende week. Dat zij uh, waarschijnlijk die, die code hebben aangepast... En daarmee zichzelf dus meer uh, gereedschap gegeven om, om uh, de strijd tegen doping harder aan te pakken. Ja. En van de bonden is de UCI, de Internationale wielgrond natuurlijk veel besproken de laatste tijd. Die wilde zelf ook onderzoek ja. doen naar het eigen doen en later naar aanleiding van de dopingzaak van Lance Armstrong. Je hebt VEI met dat voornemen geconfronteerd, wat vond hij ervan? Nou, dat vindt hij natuurlijk heel goed. Maar hij wil zeker weten dat het ook goed gebeurt. Dus Ze kijken er echt met Argus ogen naar. Ze zijn geen vrienden van de UCI, dat was wel duidelijk. Die uh, verhouding is echt uh, bekoeld. En uh, hij is heel sceptisch. Uh, hij had uh, drie punten waar het aan moet voldoen. Het moet strikt onafhankelijk zijn. Dus er mag in die commissie niemand zitten die ook maar een band heeft met het, uh, het fietsen. Het moet allemaal onafhankelijke personen zijn. Uh, iedereen moet kunnen worden onderzocht. Er mogen dus geen restricties zijn. Hij noemde ook echt Verbrugge en Bequete. Hm. De voormalige ja, ja. Uh, voorzitter van de UCI en de huidige voorzitter, die moeten worden uh, onderzocht. En uh, uh, er moet ook geen verjaring zijn. Dus uh, uh, uh, de hele Armstrong-periode bestrijkt van 12 jaar he, tot 2010. Ja. Uh, hij, uh, hij zegt... Uh, die hele periode moet worden onderzocht, van de late jaren 90 tot uh, 2010. Het mag niet zijn dat het al verjaard is, het moet helemaal worden onderzocht. En dan uh, nog wat anders, er wordt natuurlijk gesproken over een soort van waarheidscommissie. het zoals bij de apartheidspolitiek uh, in Zuid-Afrika, dat mensen uh, onder ede worden gehoord. Maar dat het ook wel een soort van af afspraak is voor amnestie, dat uh, strafvermindering. Nou, daarvan zegt hij, uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat er een waarheidscommissie gaat worden ingesteld. Want als dat zo is, dan moeten ze eerst bij ons komen. Want wij bepalen de strafmaat. Dus op het moment... Dat uh, UCI uh, mensen wil laten praten en uh, hen uh, zeg maar strafvermindering voorhoudt, uh, dan zal dat toch via ons moeten gaan. En wij hebben nog niks gehoord, dus ik denk niet dat er een soort van waarheidscommissie gaat komen. Het zou fantastisch zijn als je het voor elkaar krijgt, maar ik heb twijfels. Jij ook? Ja, ja, ja ik, ik blijf sceptisch. Ik steek voor niemand mijn handen in het vuur, dus ik denk dat de. Uh... Ja, goed. Uh, probeer het lek maar eens boven te krijgen. Dat is ongelooflijk moeilijk. Voor jou steek ik mijn handen in het vuur, Kees. <laughs> Oké, okay, check. Niet met alles. <laughs> goed. Lens Armstrong is ook uiteraard van bestuur van Livestrong, uh, van, van Livestrong, moet ik zeggen, uh, gestapt. De gevallen wielrenner wil de organisatie verder negatieve publiciteit besparen rond zijn opvallende dopingverleden. 1979 was de eerste hit in Nederland van Toto. Die vulden er een rijtje goed in. In 3 minuten, 55 seconden, hold the line. Mooie studioband. Eh, we gaan verder met de atletiek. In Barcelona veroverde atlete Yvonne Hak twee jaar geleden... Europees zilver op de 800 meter. En op diezelfde baan, op dezelfde afstand... won Ellen van Lange in 1992 Olympisch Goud. Ze werd toen gecoacht door Frans Thijs... die de atletiek een paar jaar vaarwel zei. Een paar jaar later, moet ik zeggen. Vorige maand keerde hij, keerde hij weer terug met zijn oude liefde... als trainer van Yvonne Hak... die haar samenwerking met bondscoach Honoré Hoed opzegde. Floris van Hoorn ging kijken bij een training... op een buitenbaan in Amsterdam. Het is lekker weer. Dat dacht ik ook. Korte broek. Ik ga wat de jongens pakken. 800 meter vrouwen. Olympische finale. Ellen van Langen weg. In baan 7. Ik maak even drie hele, hele, hele lichte Ik ben eigenlijk weer begonnen met uh, atletiek 60 trainertje 60 spelen. En Er zijn een aantal mensen geweest die mij benaderd hebben, waaronder uh, Yvonne. En uh, ja, als je dan toch begint, dan is het natuurlijk wel leuk om Yvonne er ook bij te hebben. Kliuka drink wat aan. De bel klinkt na 59-17. En de Nederlandse Yvonne Hak doet nadrukkelijk mee. ...in deze finale over 800 meter. Juist, juist, juist, juist, juist, juist. Onthouding. Vorig jaar uh, training bij Honoré. Uh, uh, eigenlijk is de verandering begonnen dat ik besloten heb mijn studie af te maken dit jaar. Waarom ik dus uh, in Amsterdam uh, zou moeten gaan trainen ook. Dus daar uh, had ik al in een eerder stadium met, uh, met, uh, met Honoré over gehad... ...van hoe we dat nou precies moesten doen. En er kwamen we niet, niet echt goed uit. Dus ik was al wel een beetje zoekende naar een goede oplossing. En net op dat moment... Uh, Hoorde ik eigenlijk dat Fransen uh, training wilden gaan geven weer. Dus heb ik hem eigenlijk meteen opgebeld. En uh, toen was het snel geregeld. Meadows en Savinova. Die Yvonne hak. Blijft op plaats 3. En er komt niemand in de buurt. En dan gaat over Meadows heen. En naar het zilver. En dat is een sensatie. Veel beter. Veel beter. Veel beter. Veel beter. Veel beter. Het stadion staat op zijn kop. En hier komt de tijd. En dit is de schitterende tijd en de schitterende triomf. Goud, goud voor Ellen van Langen. Is moeilijk om terug te komen in de sport, want is de sport veranderd? Voor mij niet. Zijn de atleten veranderd? Nee, vind ik niet. Vind ik niet. Ik heb uh, uh, in mijn tijd, en dat klinkt natuurlijk alweer zo belegen, maar goed... Uh, ...keek je naar een atleet die bij mij kwam in de ogen... En dan zag je ze denken, ik wil gewoon een paar jaar van mijn leven besteden aan iets krankzinnigs doen. En dat heeft me hier bij deze atleet ook weer meteen over de brug getrokken. Ik keek in die ogen, ik zag precies hetzelfde. Die lui willen gewoon er alles voor doen om zo hard mogelijk te lopen. Dat is het, dat is het. En dan, en dan mag het iets rustig. Maar dit was helemaal goed. Voel je het verschil of niet? Ja, ja, zeker. Ja. Wat verwacht je van Yvonne? Nou, komend jaar niets omdat ze uh, heel duidelijk gekozen heeft om nu in één ruk haar studie geneeskunde af te maken. Dat betekent een jaar lang koosschappen lopen. Dat is ongelooflijk zwaar. Uh, dat is 40, 50 uur op je benen staan, uh, diensten draaien. Uh, dus we hebben gewoon besloten om te zeggen, weet je, we gaan uh, aan de basis werken. Uh, en op basis van die basis, en dat is weinig kilometers en weinig tempo's, weinig vermoeiende dingen. Omdat het werk al vermoeiend genoeg is. Gaan we wel kijken hoe ver ze daarmee komt. Wat verwacht je van jezelf? als trainer bij je terugkeer? Nou, net als altijd, dat iedereen die bij mij traint harder geklopt. 33, 34. ziet er soepel uit. En nu alvast, denk aan het laatste 200je zo direct. Krijg je ondersteuning van de bond? Nou, niet. Maar ja, daar heb ik me ook nog niet zo in verdiept. Vooral ook omdat ik uh, uiteindelijk uh, een maand geleden zo kenbaar gemaakt heb... dat ik eigenlijk wel bondscoach wil worden. Uh, dat lijkt een lastig verhaal, maar goed, uh, we zien wel wat het wordt. En als het niet, uh, niet zo is, wat natuurlijk zomaar kan... Uh, dan ga ik wel de wegen bekijken bij NOC en bij de Atlantieke Unie... waar ik steun vandaan kan halen. En met steun bedoel ik uh, uh, voornamelijk natuurlijk geld. Schouders los hier, Ponne. Volgens mij hoorde je mij en liet je schouders zakken. Ja, ja. Waarom uh, passen jullie goed bij elkaar, jij en Frans? Ja, dat was eigenlijk een gokje natuurlijk ook, want wij kenden elkaar helemaal niet. En uh, ik, uh, ik, ik las op internet dat die trainer ging worden. Ik heb toen eerst Ellen uh, Verlangen gebeld van, hé, hey, hoe zit dat? En, uh, en, en daarna meteen Frans gebeld en uh, ja, een afspraak gemaakt. En ik heb hem ooit één keer eerder ontmoet, kort. Maar uh, ja, dus dat was heel spannend, want het is, ja, het is eigenlijk, ben je wild vreemd voor elkaar... Maar we hebben toen, na ons eerste gesprek zijn we drie dagen later zijn we begonnen met trainen samen. Dus uh, dat is wel een stap die je neemt. En je, ineens zie je elkaar uh, dagelijks ongeveer. Maar dat uh, pakt heel goed uit. Het klikt goed. Gewoon qua persoonlijkheden ook. Dus dat, uh, ja, het is gewoon heel gezellig op de baan ook. Ja. Nou ja, we werken nu een maand met elkaar. En het gaat eigenlijk uh, heel erg goed. En, ja, Yvonne is niet zo ingewikkeld vind ik. En ik ben ook niet zo ingewikkeld, hoewel een hoop mensen dat uh, denken. En als je twee niet zo ingewikkelde mensen bij elkaar zet... die am, allebei ambitieus zijn... en uh, allebei ambitieus zijn ook nog eens in dezelfde discipline... dit gaat de 800 meter, dan gaat het gauw goed. Egon stopt aan het eind van het volgende seizoen als shirtsponsor van Ajax. Dat is een jaar eerder dan aanvankelijk de bedoeling was. Egon blijft daarna nog wel minimaal twee jaar aan, aan als partner van Ajax. De crisis dwingt het bedrijf om het in 2007 gesloten contract te herzien... Ego stopt jaarlijks tussen de 10 en 12 miljoen euro in Ajax. De Amsterdamse club gaat nu op zoek naar een nieuwe shirtsponsor. En Gerco Schreuder heeft de schuldeisers van het failliete vastgoedbedrijf Eurocommerce... een dienst bewezen door de tweede te worden in de grote prijs van Oostenrijk. En ik heb het natuurlijk over de ruitersport. Want de Twentse springruiter kreeg van de Rabobank gedaan... dat hij zijn olympische uh, succespaard Londen, Tweemaal maal zilver overigens... bij de Spelen in Londen, mocht zadelen Wenen. Dit was Langs de Lijn voor deze avond, uh, waarin we weer het een en ander te weten zijn gekomen over de sport. We namen u mee over de hele wereld. Dat zal direct in politieke zin ook zo zijn. En op alles wat zich op nieuwsgebied uh, verder afspeelt. Eva Jinek neemt u mee in het uur tussen 11 en 12 in het Oog op Morgen. En wij spreken elkaar ongetwijfeld bijvoorbeeld als u luistert naar Langs de Lijn op woensdagavond... bij de rechtstreekse reportage van Nederland tegen Duitsland. Paar Stigler is er nu al klaar van, het hoorde u. Goedenavond.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 Het nieuws van alle kanten. We staan hier in Noord-Holland waar net een harde knal hoorbaar was. Uh, meneer, uh, weet u wat er aan de hand is? Ja, ik ontvang net een NL Alert bericht. Door een ongeval is er een gifwolk vrijgekomen. Uh, verlaat direct het gebied. Uh, wat voor bericht? NL Alert, een nieuw en aanvullend alarmmiddel voor op je mobiel. Door middel van een tekstbericht weet je direct wat er aan de hand is en wat je moet doen.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 is een adembenemende roman. Nu in de boekhandel. Beleef de strijd tussen onze topschaatsers en de internationale top. Kom naar de Ascent ISU World Cup op 16, 17 en 18 november in Tiel Verenveen. Support jouw helden naar de winst. Tickets vanaf 17.50. Ga naar Primera of schaatsen.nl. Maak het mee.